4 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn er in Nederland ruim 1300 coronabesmettingen geregistreerd. Dat zijn er ruim 300 meer dan vorige week. Maar volgens het RIVM zet de aanvankelijke snelle stijging niet door. Het percentage mensen dat positief getest werd is ongeveer gelijk gebleven op 1%. Het besmettingsgetal steeg wel naar 1,4. Dat betekent dat 10 besmette personen 14 andere mensen besmetten. Het aantal besmettingen liep opnieuw het meeste op in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. Het Veiligheidsberaad praat morgen over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook wordt de aanpak per regio besproken door de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. Sommige regio's willen dat de maatregelen worden aangescherpt. Het beraad zou pas over een paar weken bijeenkomen, maar vanwege het aantal stijgende besmettingen, de drukte in de steden en de discussie over mondkapjes is besloten om morgen al samen te komen. Het is nog niet bekend of het overleg ook leidt tot concrete nieuwe maatregelen. In Kerkrade is een mobiele boormachine in een gat in de weg gegleden. Daarbij is een bouwvakker gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Met de machine werd de schade hersteld van een zinkgat dat vorige week donderdag ontstond. Door de verzakking van een oude mijnschacht. Tachtig bewoners van de straat in Kerkrade moesten hun huis uit. Eén woning raakte onbewoonbaar. De politie heeft een man van 25 uit Uithoren opgepakt in de zaak van de zogenoemde kettingrukker. De man wordt ervan verdacht op meerdere plaatsen in de Randstad oudere vrouwen van hun sieraden te hebben beroofd door die van hun hals af te trekken. Daarna ging hij meestal vandoor op een scooter. Het weer, zon en stapelwolken en in het kans op een bui. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht droog en een graad of 12. Ook morgen flinke periode met zon en maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort, Zomerheers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 Oh, yeah. Het heeft geen zin. Als eerste draaiden we bij C.F.M. op deze zondagmiddag een lekkere nederpopplaat uit de jaren 80. 1982 gingen we terug naar met Cadance en In het Donker. En die draaiden we op uh, verzoek trouwens in En daarachteraan Love is All, Roger Clover en zijn gasten. Had Cadans nog niet een ander hit? Uh, ja, intimiteit. Intimiteit. Dat en het. dagen oh. dat ik je vergeet, volgens mij ook.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 CFM Sadboards pakt uit. Dat is vanavond. Maar tot na vijf uur zijn Albert en ik gewoon op de radio.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 Schrik verder niet als plotseling balletdanser Ot Suren in de straat verschijnt... drag queen Dallas Angel opduikt, een paar stoere leermannen voorbij ziet slenteren... of ineens een Pride pridevlag voorbij komt. In welke straat is dat? Dat staat er niet bij. Okay. In de avonden zijn er verschillende ondernemers die activiteiten organiseren met muziek en artiesten. Maandag is er vanaf vijf uur een barbecue en bingo bij het Wapen van Zandvoort... Dinsdag vanaf 5 uur is er een Swassant Neuf terras... met het uh, Over de Rainbow Diner door Brasserie Zin. En woensdag begint om 5 uur... Uh, een vijf uur Tropicay Drinks and Bites bij Café Halte 59... waarna het feest doorgaat vanaf 7 uur... bij Friends Bar in The Kitchen en Chin Chin. Reserveren kan rechtstreeks bij de organiserende Gelegenheden. Deze mini-pride wordt georganiseerd... voor de Zandvoorters en aanwezige bezoekers...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 away. Oh, you're gonna ask for more from society, don't take a tip from me now Zondagmiddag zo met de Zandvoortse Radio. Zandvoort op zondag wij tot aan 5 uur vanmiddag. Hier worden twee grote hits. Als eerste lekker meegedaan met echt die gouden oude platina werd op deze zondagmiddag. De single van Sweet Sensation en Set Sweet Dreamer. Gevolgd door The Blue Monkeys. En uh, it doesn't have to be that way.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 Heading to Spain, uh, something like yeah, that. Yeah. Spain, Italy, in Asia somewhere, or Asia. Egypt. Yeah. Yeah, because now instead of a Southeast East Asian country, you're here yeah. on, the, on the Dutch coast. Yeah, right. Yeah. Yeah, and okay, it's.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 Kanaal 6a, DAB+, en anders gewoon even op tv, ook in hele regio, op Kanaal 40. Dit is een grappige plaat, een beetje, beetje middaghymnastiek. Toon je vais la voir, je prends ma mère voix. Bien ou quoi, T'habites dans le coin ou quoi? Je t'ai vu passer dans l'allée, ton boule me rend romantique. il fait des appels de far, quand il bouge de coach à droite, je suis obligé de réagir. Parce qu'elle est jump. Elle fait la meuf qui a plein de principes. Je lâche la ver, je retourne vers mon bief. Le soir elle voit sur Youtube maintenant c'est elle qui insiste, elle qui insiste, elle qui insiste. Elle est jong, le bois du doe is bien bombé. Elle est jong, tout le monde veut la gérer. Elle est jong, elle veut que de me regarder, mais je bomb. Qu'est-ce qu'elle est jong, qu'est-ce qu'elle est jong. Qu qu il est 4h passé, faut que je, qu je rentre chez moi. Quand je peux pas rentrer, celle du bel coup dans la boîte, il s'agit de faire un jour. Il est 5h passé. Zeg, y'aura, attends, suis-moi. Jamais sans mon kamas, jamais sans mes potos, jamais sans mon keuklo. Jamais, jamais. Qui stap pour le coco, qui stap pour les tableaux, qui stap pour le délo. Si t'es belle, bonne ma chérie, dans ton number. De doe, tu ressembles beaucoup à Amber. T'es déjà posé ton histoire d'amour, je m'en m'ember. Je veux pas te faire gérer alors qu'à ouf, à ou café, là. Pourquoi tu me regardes, tu veux savoir si je gâte ton terme. La est douce, le negro est brut. Ça va finir par coller, t'allais supposer, ça tire. La drogue est douce, le ton carré dur. Chaque temps que je me rapproche de l'espace, je finir dans sa lune. Bombay, elle est jum, elle est jumpe Tout le monde veut la gérer, elle est jump, elle, elle veut que de me regarder, mais je bombe Qu'est-ce je... qu'elle est jum, qu'est-ce qu'elle est jumpe qu qu Il est 4 ans passé faut que je rentre chez moi je Oh je, je, je peux pas rentrer C'est des belles goûts de dans la boîte Sa juste faire ma chaude Il est 5 ans passé Je suis pas toujours pas chez moi Il pas est 6 pas ans passé, pas je suis même pas fatigué, y'a Attends suis moi Elle est John, à tous Elle est John Qu'est-ce qu'elle est jeune qu'est-ce qu'elle est jeune comme pile on pile of pelo marage retourne Denk aan een oude vriend van jou, Mattheams. Met Jim. Ja, precies. Die bedoel ja. ik ook. Joh de Bosch. Een groep die momenteel een hit heeft met deze gymnastiek single in België. Onze zuidenburen, die op dit moment een hit. Uh, jij gaat naar het circuit. Ja, als, even sporten. Ja, er komt weer een mooi, prachtig. Inline skate evenement zit eraan te komen.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 Het was inmiddels mijn tweede rondje. Ik was een paar weken terug geweest kijken om nou ja, de, de, de, de kant te bepalen en vandaag was natuurlijk echt het, het testmoment test en ja, het blijft super uitdagend en, en, en vooral met een grotere groep ook heel gaaf om te rijden. Je bent natuurlijk en coach en rijder, ja, hoe kijk jij dan tegen zo'n rondje aan?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 Daar zal het wel meevallen. Ja, dus uh, 29 augustus. Uh, dan hebben we het NK Marathon Inline Skate. Word alvast uh, wat reacties daaromtrent.